12 uur het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Nieuw reisadvies Egypte schept alleen maar verwarring. Ascher luidt noodklok over toestroom arbeiders uit Oost-Europa. En de onveilige A15 dringen toe aan onderhoud, zegt de AWB. Het weer. In het oosten nog wat wolken, maar verder veel zon en droog vandaag. Het wordt tussen de 20 en 25 graden, maar vanavond raakt het bewolkt. en Later gaat het regenen. Morgen eerst grijs en nat, later ook af en toe zon, dan wordt het een graad of 20. De aanscherping van het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken... gisteren heeft voor verwarring gezorgd. Het ministerie ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte... dus ook naar de resorts aan de kust. De brancheorganisatie van reisbureaus, ANVR, vindt dat maar onduidelijk. Het had beter geweest als het reisadvies wat zeg maar, daarvoor lag. Namelijk dat je de bestaande reizen naar de uh, kustplaatsen... die Golf van Aqaba, Rode Zee, gewoon uh, doorgang had kunnen, uh, door kunnen laten gaan. Want dan had je duidelijkheid gehad. Daar kan je wel naartoe. En tot op de hele lijkt het alsof je daar ook gewoon nog naartoe kan gaan... en dat het rustig is. De reizigers geven dat eigenlijk ook aan... Uh, en de rest van Egypte, daar gingen we toch al niet meer naartoe. En dan had je duidelijkheid gehad. En nu laat je eigenlijk een onduidelijkheid bestaan. Niet alleen voor toerperators, maar ook voor de reizigers. Van Ga ik nou wel, ga ik niet? Mag ik annuleren? Mag ik omboeken? Uh, gaat mijn toerperator eigenlijk nog wel? En ja, die uh, situatie van nu... Schet schept alleen maar meer onduidelijkheid. Mirjam Dresmee van de brancheorganisatie van de reisbureaus ANVR. Ik praat verder met uh, Eugène Castellijn, eigenaar van reisorganisatie SkyTours. Goedemiddag. Goedemiddag. Deelt u die mening van ANVR? Volledig. volledig. We krijgen uh, heel veel vragen van, uh, van vakantiegangers die eigenlijk nou niet weten waar ze aan toe zijn... En wat ze in feite zeggen, ja. het uh, uh, ministerie van Buitenlandse Zaken met dit reisadvies, is van het is veilig. Maar als u uh, het niet fijn vindt om te gaan, dan krijgt u van de touroperator uw geld terug. Dus mag u betalen? Mogen wij betalen. En de vliegtuigen gaan straks half leeg de lucht in. Ja, blijft u wel die reizen aanbieden naar Egypte? Wat doet u met dit advies? Wij uh, vliegen door, wij hebben niet zoveel andere mogelijkheden als uh, Egypte-specialist. Dus wij vliegen sowieso door uh, onder volledige dekking van de SGR weliswaar. Ja, en wat had u dan gewild dat, uh, dat het ministerie had gedaan? Nou, ik had het liefst uh, gewild dat ze uh, het volledig uh, vrij hadden gegeven. Dus een uh, hè, volledige onderdekking van de SGR, geen uh, aangeschreven reisadvies. Het is ook gewoon veilig, er is niks aan de hand. Het is 600 kilometer van uh, Cairo... En helaas, voor de Rode Zee valt uh, uh, Cairo en uh, de Rode Zee-resorts onder dezelfde noemer Egypte. Ja, dus u vraagt dit ook, uh, of als mensen bij u komen, reizigers, dan zegt u ook wat ons betreft, u gaat gewoon, het is daar veilig. Ja. Nou, u bent bij de balie van Skytours op Schiphol, nu krijgt u ook veel vragen van reizigers? Uh, veel vragen van, uh, van reizigers, maar ook op het callcenter is het heel erg druk. Ja, wat, is, wat zijn de reacties, kunt u eens wat noemen? Uh, reacties zijn van ja, is het veilig? Ik heb gehoord dat ik mag annuleren, ik wil graag annuleren. Uh, hoe gaat dat dan? En uh, uh, ja, wanneer moet ik vertrekken? Is het dan nog steeds veilig? Nou, ja, want u zegt half lege ze toestellen, weg. hoeveel mensen annuleren hun reis? Uh, tot nu toe ongeveer de helft. Ja, van een aantal. De helft heb... van de passagiers en we doen er een paar honderd per week. Ja, dat is toch een behoorlijk aantal. Dus de schade aantal. Loopt, uh, loopt behoorlijk op. En is dat ook de ervaring die... van uw collega reisorganisaties? Die hebben dezelfde ervaring en uh, sommigen die vliegen helemaal niet meer naar Egypte, maar die hebben dan de mogelijkheid om van al het gezeur af te zijn om binnen de capaciteiten die ze hebben dat om te boeken. Maar wij als Egypte specialist hebben dat niet. Nee, u bent specialist, zegt u wel op Egypte reizen. Wat betekent dit dan ja. voor uw bedrijf? Dat kan ik op dit moment nog niet inschatten, maar dit kan niet lang blijven doorgaan zo. En met niet lang bedoelt u? Een paar weken, een week, twee weken. Want dan staat het water u wel echt aan de lip als bedrijf. Ja, als we aan de ene kant de toestellen volledig moeten betalen... en aan de andere kant de, de mensen hun geld moeten teruggeven... dan gaat het natuurlijk wel heel hard. Moeilijke periode, ook voor u hoor ik al. Eugène Kastelijn ja. van SkyTours. Sterk en succes daar. Dank. Code oranje geeft hij af. Minister Ascher van Sociale Zaken slaat in een ingezonden brief in de Volkskrant... alarm over de arbeidsmigratie in de EU. Hij pleit voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Arbeiders uit Oost-Europa ontregelen namelijk de kans op werk... voor de armere en minder hoogopgeleide burgers in het Westen, schrijft Ascher. Nieuwkomers zouden banen innemen voor een veel lager salaris. Dat probleem bestaat al jaren. Minister Ascher vertelt waarom hij de brief nu schrijft. Nou, we zijn in Nederland heel hard bezig om schijnconstructies, uitbuiting, het ontduiken van het minimumloon aan te pakken. We hebben in het Sociaal Koord daar afspraak over gemaakt, ook met werkgevers en vakbonden. Maar wat nodig is, is ook een internationale aanpak. Want wij kunnen boete opleggen, maar die kunnen we vaak niet innen. We hebben meer informatie nodig uh, over hoe een uitzendbureau gerund wordt in Oost-Europa. En wat ik zie, is dat er uh, een, een race naar beneden dreigt te ontstaan waarbij Nederlandse co lonen en minimumloon om komen te staan. En dat is zeker in een tijd van, van grote werkloosheid niet wenselijk. Het is oneerlijke concurrentie voor bedrijven, maar ook voor werknemers. Maar dan kunt u wel een stuk in de krant schrijven... maar moet u dan niet gewoon naar Brussel met uw collega's aan de slag? Dat doe ik vanzelfsprekend ook. We hebben in Nederland de wetgeving nu net aangescherpt en gaan daarmee door. Ik heb het ook besproken met mijn collega's in Brussel. Ik heb afspraken gemaakt met een aantal Europese... Uh, landen om uh, precies te zijn: Roemenië, Polen uh, en Kroatië. En toch bent u wat, nog ongerust, dus? Maar wat nodig is, is dat ook in Brussel zelf, op het niveau van de Europese Commissie, uh, er niet meer alleen gepraat gepra wordt over de voordelen van het vrij verkeer van werknemers. Natuurlijk zijn die voordelen er en die zijn groot. Maar dat ook de nadelen worden aangepakt. En pas als dat ook op Europees niveau gebeurt, dan kunnen we daar effectief in zijn. Want kunt u niet bijvoorbeeld voor de problemen die u beschrijft hier in Nederland maatregelen nemen? Werkvergunningen, restricties, allerlei dingen zijn toch denkbaar? Zeker, die maatregelen nemen we ook. We hebben de boetes verhoogd voor werkgevers die uh, onderbetalen. We hebben meer inspecteurs uh, ingehuurd om te zorgen dat dit soort praktijken worden opgespoord. We leggen een grotere verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers... die gebruik maken van werknemers... die niet gelijk betaald worden voor hetzelfde werk. Maar je stuit erop dat er uh, zoveel schijnconstructies zijn... waarbij juist dat internationale element een rol speelt. Uh, wij proberen dat nu op te lossen met bilaterale afspraken. Dus afspraken van Nederland met één ander land. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn... als die, die afspraken die wij in het sociaal akkoord gemaakt hebben... als die ook op Europees niveau vastgelegd worden. Zodat in heel uh, Europa... En werknemers niet tegen elkaar worden uitgespeeld, er niet een, een race ontstaat naar een veel lager minimumloon uh, dan, dan wat eigenlijk mensen verdienen. En dan krijg je weer een eerlijke concurrentie zoals die hoort. Maar krijgt u jou voor de handen op elkaar in Brussel? Tot nu toe in Brussel niet. In Brussel is men uh, uh, nog wat erg optimistisch. Maar hoe moet u, u dat dan veranderen? Hoe gaat u dat dan aanpakken? Daarvoor maak ik een, een coalitie met landen die hier over het gesprek aan willen gaan. Ik heb goed contact met uh, andere landen, zoals België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk, die allemaal voorstander zijn van die Europese Unie... omdat ze zien dat handel is goed voor ons. Dat gaat ons ook uit de economische crisis helpen. Maar wel op eerlijke voorwaarden. De, de, de Europese droom was natuurlijk nooit een race naar met z'n allen het minimumloon van Bulgarije. Nee, het gaat om eerlijke handel... En juist uh, streven naar meer welvaart voor alle inwoners.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 Doordat de toevoerwegen vanaf de A2 en A50 zijn verbeterd... is het drukker geworden op de A15. Dat zorgt volgens de ABB al snel voor ongelukken. De bond zal zijn aanbevelingen doorgeven aan de Rijkswaterstaat... zodat die de verbeteringen kan doorvoeren. Op het Portugese eiland Madeira woeden bosbranden. Bij de hoofdstad Funchal is uit voorzorg een ziekenhuis ontruimd. 150 patiënten zijn in legerbarakken ondergebracht. 49 ernstig zieke patiënten hebben onderdak in een ander ziekenhuis gekregen. Het vuur brak gisteren uit in de bergen ten noorden van Funchal. Vorig jaar duurde dagen voordat de brandweer de bosbranden op het eiland onder controle had. Het binnenland is bergachtig en moeilijk begaanbaar. In het westen van Afghanistan is een wegenbouwproject overvallen door een gewapende bende. Negen werklui en politieman zijn gedood. Het project wordt gefinancierd door de Duitse regering. En steeds vaker zijn dit soort projecten doelwit van gewapende bendes. In het zuiden van het land, in Helmand, kwamen vijf leden van een familie om het leven toen ze op een bermbom reden. Onder de doden zijn drie kinderen. Het geweld in Afghanistan neemt volgens de VN toe. Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar een kwart meer slachtoffers gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. In Egypte zijn gisteren zeker 82 doden gevallen, onder wie 10 politieagenten. Er werden meer dan duizend mensen gearresteerd, onder wie lokale leiders van de moslimbroederschap. In steden als Cairo deden zich chaotische tafereelen voor... toen burgers en demonstranten in vuurgevechten verzeild raakten. Het geweld van gisteren uh, sloot een week af met meer dan 700 doden. kans op verzoening lijkt niet heel. De moslimbroederschap kon gisteren een week van protest aan... om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen. Sport. Glenn Lovens staat niet langer onder contract bij Real Zaragoza. In overleg met de club heeft de oud-Fijnhoorders... een nog doorlopende verbindenis laten onbinden. Lovens degradeerde afgelopen seizoen met zijn club... uit de hoogste Spaanse divisie. En Rafael Nadal heeft ten koste van Roger Federer... de halve finales van het toernooi in Cincinnati bereikt. De Spaanse tennisser had er drie sets voor nodig. 5-7, 6-4, 6-3. De twee topspelers stonden voor de 31ste keer tegenover elkaar. 21 keer won Nadal. Hij speelt nu in de halve eindstrijd tegen de Tsjech Thomas Berditsch... die verrassend de Brit Andy Murray uitschakelde. Gaan we naar de verkeersinformatie naar de A1B? Edwin Gerritsen, goedemiddag Edwin. Goedemiddag. Er staan vier op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... van Avrid Bunschoten vier kilometer. En er is erg veel vertraging op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. We zaten tussen knopend De Hoogt en Best West 13 kilometer file. Dat komt door de afsluiting van de a 50 richting Tilburg. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Op de A2 van Den Bos naar Eindhoven staat voor Best 4 kilometer. Dat is de een ongeluk. Op de A9 ook maar Amstelveen van Bad Dorp 3. En op de N59 Zierikzee richting Hennegatsplein. Bij Zierikzee 3 kilometer en dat komt door een ongeluk. Dank je wel, De belangrijkste punten van dit NWS-journaal. Als er noodklok over toestroom arbeiders uit Oost-Europa... Het nieuwe reisadvies voor Egypte dat schept alleen maar verwarring, zeggen de reisbureaus. En de onveilige A15 is dringend toe aan onderhoud, zegt de AWB. Dat is over het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen onderzoeksjournalistiek in Argos met Max van Weesel. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dus die zeven dwergen hadden samen een diamantmijn. Ja. Was het dan een BV of een VOF?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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. En mag ik u een hele goede zaterdagmiddag wensen. Welkom bij Argos met alweer de tweede aflevering van onze zomerserie... Luister in de pels over onderzoeksjournalisten en hun vak. Volgende week zitten hier Esther Rozenberg en Tom Kreling van NRC Handelsblad. Ze legden veel eer in met hun serie over de dreigende ondergang van de SNS-bank. En vandaag de gast is Rinke van den Brink, redacteur Gezondheidszorg bij de NOS. Hij onthulde de besmetting met resistente bacteriën in het Ziekenhuis in Rotterdam... en deed verder onder meer verslag van de uitbraak van de Q-koorts. Afgelopen maart verscheen zijn boek Het Einde van de Antibiotica... waarin hij beschrijft hoe een wondermiddel tegen infecties onbruikbaar dreigt te worden. Een onderwerp dat actueel blijft, want gisteren werd nog een infectie... met een tekenbacterie ontdekt in het Amsterdamse Medisch Centrum. Voor zijn tijd bij de NOS publiceerde Rinke van den Brink... veel over rechtsextremisme in Europa. Misschien komen we daar ook nog wel over te spreken. En u kunt het gesprek zien op radio1.nl. Rinke, van harte welkom. Dank je. We starten meteen. Jij komt van de televisie, dus je weet hoe dat werkt. Met een fragment. Superbacterie Duikt op, maar gaat de doofpot in. Het Maastad in Rotterdam kampt al zeven maanden... met een uitbraak van een bacterie die niet gevoelig is voor welke antibiotica dan ook. Maar pas sinds afgelopen donderdag doet het ziekenhuis onderzoek. Anderhalve maand geleden hoorde het ziekenhuis dat de bacterie aanwezig is op de intensive care... Inmiddels is bij 34 patiënten besmetting vastgesteld. Het ziekenhuis hield dat allemaal binnenshuis. Rob Tript las het uh, voor, hoorde u, maar het was, uh, Rink, het was jouw scoop... Wat hield die besmetting in, in het Maastricht ziekenhuis? Nou ja, in dat ziekenhuis was... en uh, later ontdekten we, of wisten we zeker... ik vermoedde dat toen, hadden we wel goede aanwijzingen... dat het al minstens twee jaar of nog langer speelde. Die hadden al twee jaar een, een heel resistente bacterie... Uh, op de intensive care, die uh, steeds terug bleef komen. Dan was hij weer even een maand weg en dan... Er weer tien patiënten of vier of drie. En um, uh, als je dat zelf niet wegkrijgt als microbioloog en infectiepreventiedeskundige in het ziekenhuis... dan roep je de hulp in van uh, collega's die misschien beter toegerust hebben. En dat hadden het zij het niet gedaan. Dat hebben zij niet gedaan. En uh, dat heeft allemaal zo lang geduurd... dat die bacterie op een gegeven moment is veranderd... En ook resistent is geworden voor het weinige... waarvoor hij nog wel gevoelig was, de weinige antibiotica... waardoor het probleem vrijwel onoplosbaar werd. En uh, het ziekenhuis, door geen hulp in te roepen... wisten ze ook niet precies... Welke bacterie het was, welk resistentiemechanisme. En dan tas je in het duister, dan kan je van alles proberen. Dus dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan, maar een beetje aangerotsen. En welke was het? Welke bacterie was het? Het was een bacterie was met een Gen-Oxa 48. Nou, er zijn uh, heel veel van die genen die gewoon in de natuur voor. Dus bacteriën hebben die toevallig of kunnen ze oppikken. Daar is weinig aan te doen. Dus het ziekenhuis kan er niks aan doen dat er een patiënt binnenkomt met een heel vervelende. Bacteriebergens die ongevoelig is en soms ook gevaarlijk kan zijn. De ene bacterie is gevaarlijker dan de andere voor patiënten. Maar ze kunnen wel iets doen aan wat ze vervolgens, als ze die kennis hebben, als ze ontdekken dat er iets aan de hand is, wat ze dan gaan doen. En zij en daar hebben al ze... jaren de regels allemaal overtreden en geschonden en het geprobeerd te verzwijgen. omdat ze bang waren dat dat uh, klanten zou kosten. Hoe ben je daar achtergekomen achter gekomen achter die uitbraak? Want, nou ja, je zegt, het ziekenhuis zelf had niet de behoefte de vuilebas buiten te hangen. Nee, ik heb een gouden tip gekregen. Van wie? Dat weet ik niet. Ja, dat weet je wel. Dat wil je niet zeggen. Nee, ik zou het niet willen zeggen als ik het wist, maar ik weet het echt niet. Ik heb een, uh, Hoe gaat dat dan? Een anonieme tip? mail gekregen van een uh, beveiligd e-mailadres. Wat, uh, nou, misschien voor een hele goede hacker wel te achterhalen is. Maar voor mij en anderen uh, bij de NOS niet. We hebben het wel geprobeerd natuurlijk, omdat het het enige was wat ik in eerste instantie had. Maar ik was daar met het onderwerp antibioticaresistentie en bacteriën, infectieziekten, was ik op dat moment al. Uh, Anderhalf, twee jaar intensief bezig, dus ik had al wel een heel groot netwerk. En ik kon die anonieme tip daarop vrij gemakkelijk, de hoofdlijn in ieder geval, verifiëren. Ik wist snel dat het klopte. Hoe omzichtig moet je als journalist in die gezondheidszorgwereld... met je bronnen omgaan? Want ja, je vertelt al van anonieme tip, niet te hacken. Nou, deze bron die zette zichzelf dus echt op een heel veilige plek ergens. En, en, uh, ik, ik, ik heb een vermoeden, maar ik weet het absoluut niet uh, zeker wie het is. Um, dus die zorgde voor zijn eigen bescherming heel goed. Vervolgens ben ik mensen gaan bellen. Dat was een heel kleine kring bekend... Um, en uh, dan, dan, mensen willen niet uh, de aangever zijn. Dat is één. Uh, in de artsenwereld is het toch nog wel heel vaak zo dat je geld als een collegiaal. Uh, ja. Als je iets zegt over collega's, ik uh, kan daar zo'n mooi voorbeeld van geven in, in dit verband. Dus ja, want ik kan me herinneren ik dat er misschien dat is dat een voorbeeld. Er, er was een arts-microbioloog uit het Slotervaartziekenhuis oh. die wilde getuigen uh, bij het nos journaal en die werd vervolgens als de tipgever aangezien. Juist. Die, die arts, dat was de arts die een, een patiënt uit het had doorgekregen had doorgestuurd gekregen naar Amsterdam, maar die toevallig daar in het brandwondencentrum was opgenomen geweest. En die wilde zo gauw mogelijk graag terug naar Amsterdam. Die kwam naar Amsterdam met uh, uh, de informatie daarbij dat hij een onbekende, re, uh, erg resistente bacterie bij zich droeg. En die arts is toen gaan doen wat hij moest doen. Gaan testen wat het was. En die had dat in een paar dagen. Wist hij dat het die OXA48 was. Die heeft zijn collega's in Rotterdam gebeld en zegt... nou, volgens mij hebben jullie dit, en dat is echt heel vervelend... Uh, neem je maatregelen. En hij heeft tegelijk ook het RIVM gebeld. Dat doe je dan als je zo'n bijzondere bacterie vindt. Die verifiëren dan of jouw onderzoeksresultaten kloppen... of dat er iets mis is gaan met de test of wat dan ook. Uh, het RIVM bevestigde hem korte tijd later, de Amsterdamse arts... dat het inderdaad om de oxa 48 ging... Die arts, de Amsterdamse arts, heeft toen weer zijn collega's in Rotterdam geweldig zeggen, het is hem echt. Het RVM is toen, en dat was eind april... ik zeg uit mijn hoofd 29 april, maar het kan een week eerder zijn geweest, maar zoiets. Echt, 2010. In 2011. 2011. Eind april 2011. Die hebben toen het Maastricht ziekenhuis gebeld van Goh. Uh, uh, uh, we horen dat jullie een probleem hebben. Kunnen we helpen? Die zijn weggehouden. De, de bacterie, die hebben ze omgevraagd. Die is ze niet gestuurd. Dat is heel ongebruikelijk in de wetenschappelijke wereld. Als je uh, als een nationaal uh, laboratorium. wat hierover gaat. vraagt om een bacteriestam. Doe je dat? Dan doe je dat. En wat je voor je repercussies dat? heeft dat voor die microbioloog uit het Slotenvaartziekenhuis gehad? Dat hij getuigd is? Nou ja, is? Die, die is aangezien gezien als tipgever van de NOS. Dus in plaats van dat ik mijn verhaal bij hem kan bevestigen... wat ik kwam doen, ik kwam hun dus vragen... klopt dat jij enzovoort? En dan heeft hij gezegd, ja, dat klopt. En ik heb hun gebeld, en meer niet. Die is door collega's in de wereld van de microbiologie... aangezien als uh, mijn tipgever. En dat doe je niet, de vuile wassen, buiten hangen over collega's. Dat hou je intern. En die heeft daar tot op de dag van vandaag last van... bij uh, het vinden van werk. Hij heeft wel een baan, maar hij is op plekken niet welkom... Kun je je voorstellen dat zo'n Maas, dat ziekenhuis, dacht van we gaan de vuile was niet buiten hangen? Want ja, je zaait dan wel uh, enorme paniek onder patiënten en mogelijke patiënten. Nou ja, volgens mij zou, ik, ik, ik begrijp hun redenering, maar langzamerhand is toch wel bekend geworden dat als er zich ernstige gebeurtenissen voordoen, rampen. En er, zijn, er zijn voorbeelden van slechte overheidscommunicatie naar rampen. En telkens als daar een onderzoek over verschijnt... is eigenlijk de hoofdconclusie... Uh, vertel wat je weet en zeg er ook nadrukkelijk bij wat je nog niet weet... en houd mensen op de hoogte. Als zo'n ziekenhuis dat doet... Uh, denk ik dat ze veel minder last van nadelige effecten hebben dan ze vrezen. En uh, er zijn, uh, Daarna heb je een, uh, na die publicaties over de Maastad... dat waren een stuk of... 6, 7, 8, eh, vooral de zomer van 2011... en later nog eh, toen de rapporten verschenen in 2012. Um, in najaar 2011 zijn er van een andere bacterie ook veel uitbraken geweest. Toen zag je ziekenhuizen die heel proactief uh, naar buiten traden. Dat uh, die zelf, um, een ziekenhuis in Doetinchem... die een heel vervelende uitbraak had, waar ze veel last van hadden... maar niet zo'n gevaarlijke bacterie. Die haalde de lokale pers binnen om te zeggen van, nou kijk, dit is er aan de hand. Dus dat Maastad heeft als een soort make-up-call uh, ja. gewerkt? en ook internationaal um, uh, wordt het Maastad als voorbeeld voortdurend uh, gebruikt. Bijvoorbeeld, ik was bij het Karolinska-instituut in Zweden... het grootste, beroemdste uh, ziekenhuis in Zweden, uh, academisch ziekenhuis. Um, daar is antibiotica-resistentie in de, de menselijke gezondheidszorg... net als in Nederland, een relatief beperkt probleem. En ze hebben daar niet een intensieve veeteel zoals in Nederland. Dus in op het moment is de situatie daar heel gunstig. Um, dat heeft als gevolg dat ziekenhuisdirecteur die moeten bezuinigen, wel eens willen zeggen... van, God, er gaat nu een miljoen naar infectiepreventie, kan het niet voor acht ton? Uh, daar wordt het Maastad ziekenhuis door het hoofd van de afdeling aangehaald... zegt van, dat kan wel... Maar als het fout gaat, gebeurt dit je. En het nou ja, Maastadziekenhuis dat heeft ze vele miljoenen, tientallen miljoenen volgens mij, gekost. Deze hele affaire. Ik kan me voorstellen uh, dat de NOS best zenuwachtig was over... moeten we dit publiceren of niet. Maar het uh, liep voor jou en voor de NOS uh, goed af. Weer even een fragment uit, uit het NOS-journaal. Maastadziekenhuis heeft ernstig gefaald bij bacterieuitbraak. De medische staf en het bestuur van het Maastad ziekenhuis hebben collectief gefaald bij de uitbraak van de multiresistente klepsilla-bacterie in 2010 en 2011. Pas toen de uitbraak bijna een jaar later door de NOS werd onthuld, zijn er stappen genomen om dit te beteugelen. Dat concludeert de commissie Lemstra, die in opdracht van het ziekenhuis onderzoek deed naar de aanpak van de uitbraak. Tenminste, drie mensen zijn overleden aan een infectie, veroorzaakt door die bacterie. Nee. Over over Maastad, Als de nieuwe directeur zegt dat het inmiddels heel goed gaat in het Maastad ziekenhuis, worden de nabestaanden te veel. Zojuist hebben ze tijdens de persconferentie de conclusies van de commissie gehoord. En die zijn niet mals. Wat heeft u het meest geschokt? De, de cultuur van samenwerken in dit ziekenhuis, die absoluut niet aanwezig is geweest uh, op weg naar de intensive care... Als je daar komt te liggen, dan behoor je tot, tot zwaardere patiënten... die de meeste problemen hebben. En als je dan ziet hoe daar naartoe de samenwerking is geweest... van, van microbiologen, hygiënisten, infectiepreventie, intensivisten... de chirurgen, et dan is dat buitengewoon gewoon mager. Van de microbiologen tot en met de Raad van Toezicht... allemaal zijn ze zwaar tekortgeschoten. Zoals de artsen-microbiologen. Volgens de commissie zijn zij verantwoordelijk voor het voortduren en verergeren van de uitbraak. En de intensivisten, die besloten om de intensive care niet te sluiten. De commissie noemt hun handelen in veel gevallen ernstig verwijtbaar. Ja, het nos -journaal over de, de, de multiresistente Klebsiella bacteriën. Klebsiella. Klebsiella, het zijn ook al termen, zeg. Um, was je erg opgelucht? Want die commissie Lemstra werd ingesteld. Die gaf jou gelijk. Uh, de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ook een rapport erover uitgebracht. Gaf jou ook gelijk. Nou, um, ik was niet opgelucht, maar ik voelde me wel heel prettig. <laughs> het... Uh... Ja, laat ik zeggen, het streelde mijn ijdelheid wel natuurlijk. Ik wist vanaf het begin dat ik goed zat met dat verhaal, omdat ik echt hele goede bronnen had. Die uh, ik natuurlijk in tegenstelling tot anderen uh, kende en waarvan ik wist dat ze uh, heel goed wisten waarover ze spraken. En, en dat wat ze mij vertelden absoluut klopte, dat was het ene. Wat voor mensen zijn dat, microbiologen? Dat zijn mensen uit de wetenschappelijke wereld. Zoals wij. Uh, nee? In den landen, ja. Ik kan niet heel precies erover zijn... omdat ik uh, de, het vertrouwen wat ze me ingesteld hebben... ze zijn niet op camera verschenen, althans de meesten niet. Dus ik, ik kan daar verder weinig over zeggen. Maar... maar een soort gidsen die jou door die moeilijke wereld... van de Klebschella, de Oxa-48, ja, de VRE-gidsten... Je, je moet je zo voorstellen, toen ik drieënhalf jaar geleden... of zo, bij nu vier jaar geleden, met dit onderwerp begon... Uh, ja, las ik wel eens iets in, in de krant over antibioticaresistentie... en ik had hier ook wel eens een klein onderwerpje erover gemaakt... maar dat, dat dan uh, vrij oppervlakkige dingen. Ik had mij daar niet echt grondig in verdiept in die wereld. Dat uh, ben ik uh, vanaf 2010 gaan doen. En daar is gids uh, precies de term bij. Ik beschik over een netwerk van um, veel mensen... maar laten we zeggen vijf, zes, zeven daarvan... die bel en mail ik ontzettend vaak. En daar stel ik alle domme vragen die ik uh, heb aan. Dus alles wat ik niet begrijp, vraag ik ze gewoon. En ik vraag ze ook wel eens... Uh, hoe relevant is dit nou eigenlijk voor mij? Voor mijn publiek dan, bedoel ik. Eh, we moeten kijkers van de nos zoiets weten of niet? De, de, de valkuil natuurlijk, als je je verdiept in zo'n onderwerp... Uh, dus je is, niet meer dat, dat je het publiek toe Precies, vertalen. dat je kleine ontwikkelingen... Dat je denkt van... Goh, dat is een enorm hoopgevende stap in de ontwikkeling... maar dan is het nog 25 jaar ver weg. Of, um, het is heel spannend, maar uh, zo gespecialiseerd... dat je het weg moet houden bij je publiek. Dus ook daar vraag ik hun mening vaak voor. En ik beslis uiteraard zelf. En zeggen ze bij het NOS-journaal, het Radio 1-journaal... waarvoor je ook vaak werkt... Uh, zeggen ze dat ook vaak tegen je rinken? Je weet er nu zoveel van... Is dit nog wel te volgen? Nou, dat wordt wel eens gemaakt. Die opmerking krijg ik wel eens. Ja. Het vierde verhaal over antibiotica in, in, in kippen of zo. Um, dus daar, daar ligt gewoon een valkuil. En, en vaak, uh, of vaak, soms is zo'n vierde verhaal absoluut van belang voor het grote publiek. Maar ik, ik realiseer me heel goed dat als je ergens. Erg Veel van weten en het op de voet volgt. Dat je, ja, dat je de valkuil is dat je mensen dingen wil vertellen die niet zo heel erg relevant zijn voor een groot publiek, maar alleen voor degenen die er net zo in geïnteresseerd zijn als jijzelf. Vorige week hadden we Jutta Scores van eh, onder meer NSC Handelsblad te gast. Die zei eigenlijk hetzelfde wat jij nu zegt: dat als je eh, maar echt doorvraagt, echt belangstelling toont voor het, voor het werk en de problemen van mensen, dat je echt veel verder kunt komen dan de meeste journalisten. Denken. Dat is jouw ervaring ook. Absoluut. Ik, ik ben dus, wat ik zeg, echt als een uh, blanco die wereld ingestapt. En um, vrij toevallig dat we, dat we iets hoorden dat we naar nou een verhaal vragen. Een collega kwam met het verhaal dat de kinderen van Gerop Koster kwam terug als haagchef naar. Hilversum en die ging weer verhalen maken. Die kwam met het voorbeeld dat kinderen van varkensboeren... niet meer zomaar het ziekenhuis in konden in Brabant. Ik wist wel waarom dat was, vanwege mrs geval Dat is een bacterie die je in je ziekenhuis hebt. Het kost zoveel moeite om het schoon te maken. Die dat wil je niet. En die komt uit de varkensstallen? Ja, die komt vaak uit de varkensstallen. Ja. Niet alleen, maar vaak. Um, dus da daar zijn speciale maatregelen voor. Maar dit klonk als een, een bizar verhaal. Daar zijn we ingedoken. Nou, Zo hebben we veel mensen leren kennen en is dat doorgerold. En ik ben daarmee doorgegaan. Um, en, en eigenlijk is het zo als je uh, vandaag iets nieuws gaat doen... en, en je, gaat je, de, je weet er nog niks van en je gaat mensen gewoon vragen stellen... over waar zij mee bezig zijn, wat wat ze leuk vinden, al die microbiologen vinden... dat ze het interessantste vak van de wereld hebben... dan willen ze dat heel graag met je delen. En die vinden het dus helemaal niet vervelend... als je s'avonds om 11 uur nog weer belt uh, of mailt... Uh, kun je me dit uitleggen, kun je me dat uitleggen. In tegendeel, en de je niet vinden het, het ontzettend leuk. Loop je niet het risico, juist omdat het zo heel hoog gespecialiseerde kennis is... bij, bij microbiologen en inf infectiedeskundigen... dat, dat ja, ja, je aan het handje van die gidsen gaat lopen... dat je je laat misbruiken door die gidsen... Uh, nou, ik denk niet omdat, je, omdat ik er veel meer dan één heb. Dus het is niet zo dat ik altijd dezelfde bel. Ik heb een stuk of zes, zeven die ik echt heel regelmatig uh, bel. En uh, een van mijn eerste ontdekkingen in die wereld was ook dat... ik waande mij soms in onder professoren... waar mensen elkaar uh, slecht het licht in de ogen gunden... en eigenlijk een bepaald onderwerp voor zichzelf wilden houden. En dus eigenlijk ook niet wilde dat ik sprak met een ander... die zich met hetzelfde onderwerp bezig had. Dat deed ik uiteraard Gezondere wel. Gezonder concurrentie. Precies. En door dat wel te doen krijg je toch verschillende invalshoeken. En, um, dus ik, ik denk dat, uh, en ook omdat ik natuurlijk de, alles wat ze me vertellen filter op dat belang voor het grote publiek. Denk ik dat, dat, dat, dat het redelijk uh, gelukt is om daaraan te ontsnappen. Maar als je bedoelt mensen hebben allemaal belangen. Ja, iedereen waarmee wij journalisten praten hebben een belang bij het praten met ons. En ook de mensen die het ontzettend leuk vinden om gewoon kennis te delen... Die, die vinden het natuurlijk toch fijn als er aandacht voor een vak in het NOS-journaal is. Dat realiseer ik me. Je boek heet Het Einde van de Antibiotica. Een onheilspellende titel vind ik, want ja, ik ben er altijd van uitgegaan... dat als je keelpijn hebt dat je gewoon antibiotica krijgt en dat het weer over is. Dat is niet eeuwig zo, schrijf je? Nee. Um... Ik heb met, uh, nou ik weet niet, ik denk, uh, goede honderd mensen komen in dat boek aan het woord. En ik heb nog met veel meer gesproken. Uh, en die zijn allemaal. Um, in verschillende gradaties somber over de toekomst van uh, de antibiotica. Er zijn er heel veel... Kijk, je, je, je hebt daarbij... Iedereen zegt, er is een groot probleem. Want we hebben steeds minder werkende antibiotica. En de, uh, wereldwijd nemen die resistenties voor de uh, laatste middelen die we hebben... Uh, vrij snel toe. En het verspreidt zich. De resistentie is dat het menselijk lichaam gewoon... Nee, dat de bacteriën ongevoelig worden. Dus de dan bacteriën worden ongevoelig de mens, voor de pillen. Dat doet er niet toe, eigenlijk. Het gaat om de bacteriën. De, de Bacterie die jou een, een, een urineweginfectie bezorgt. Uh, om maar iets te noemen. Om maar iets te noemen. Als die niet meer reageert op antibiotica, dan gaat die gewoon niet weg, die infectie. En dan zit hij op een gegeven moment in je bloed. En, uh, dan en dat neemt is het dramatisch snel toe. Afgelopen. Het aantal bacteriën dat gewoon tegen antibiotica kunnen. Ja, en er zijn verschillende groepen antibiotica. en dat uh, dus Je houdt de, de, de, de laat ik zeggen, groep vier dien je pas toe als het niet meer reageert op groep 3. Nou, we zitten nu in de fase dat de antibiotica van groep 4, zeg ik maar even... dat zijn de uh, carbapenem-antibiotica, dat zijn midden met weinig bijwerkingen, die heel sterk zijn, die dus goed werken. Daar uh, ontstaan steeds meer resistenties dus tegen Maastad. Die bacterie daar was resistent voor... Uh, carbapenem-antibiotica. Een antibiotica. Ja, en dan blijven er nog twee middelen over die je experimenteel geeft. Eén, omdat hij veel bijwerkingen heeft... die we eigenlijk niet zo graag voor artsen eigenlijk niet zo graag willen geven. Ik wil geven. even doen wat jij bij de microbioloog... en infectiedeskundige deed, met namelijk van de domme houden. Dat kost me helemaal geen moeite trouwens. Uh, hoe komt dat, die resistentie? Uh, dat is een natuurlijk proces. Uh, de antibiotica uh, zijn feitelijk natuurlijke geneesmiddelen. zijn schimmels of nagemaakte... Uh, schimmels. Die zijn toevallig ontdekt door Fleming uh, Eind jaar 20, 28, had hij tijdens zijn vakantie wat schaaltjes op die bacteriën kweekte En in een van die schaaltjes zag hij bij thuiskomst witte vlokken, maar geen bacteriën. En in plaats van zijn mislukte experiment weg te gooien, wat misschien ook wel had gekund als het een minder slimme onderzoek was geweest, dacht Fleming: hé, hey, daar groeien geen bacteriën, waarom niet? Dat houdt bacteriën tegen. Zo heeft hij de penicilline ontdekt... die vervolgens is er door twee andere onderzoekers... tien jaar later een, een goede manier gevonden... om dat wat sneller te produceren dan het aanvankelijk kon. En de Tweede Wereldoorlog heeft er erg aan bijgedragen... om het industrieel in productie te nemen. Omdat in de Eerste Wereldoorlog... Eh, vooral Amerikaanse soldaten massale geslachtsziekten... Ja. En, en wondinfecties van schotwonden sturen. Maar we zijn inmiddels zo'n 50, 60, jaar, 70 jaar verder... Ja. Waarom dreigt nu die antibiotica niet meer te werken? Nou, al die antibiotica. Als we zo doorgaan, hoe, hoe lang werken antibiotica dan nog? Dat ligt er helemaal aan hoeveel ze gebruikt. Al die antibiotica werken volgens natuurlijke principes en um, daardoor zijn ook de natuurlijke verdedigingsmechanismen van bacteriën uh, doen ook mee. Dus en die zijn ouder dan de mensheid. Um, Prachtig voorbeeld, een Amerikaanse studie of een grot die meer dan 4 miljoen jaar afgesloten is geweest van elk contact met de mensheid. Die is niet lang geleden zijn die galerijen ontdekt. Er zijn onderzoekers in geweest en die hebben daar iets van, nou, ik weet niet of 130 of 160 bacteriën gevonden, die resistentiemechanismen tegen hedendaagse antibiotica bij zich hadden, waarvan er één tegen 16 antibiotica die nu te koop zijn resistent was. Hmm. En dat ding heeft daar dus meer dan 4 miljoen la, jaar uh, gezeten. Gewoon. Onderschat de bacteriën niet. Het kan, met kan niet woorden. zijn van uh, gebruik door mensen. Die mechanismen zijn in de natuur aanwezig. Als jij een infectie in je darmen krijgt, dan doodt nee, De antibiotica, uh, als het goed is, de ziekte en allerlei andere bacteriën die gevoelig zijn. Maar die paar die toevallig uit de natuur dat resistentiegen mee hebben genomen... gewoon stom toeval... Uh, die blijven over en die kunnen dan vrijelijk zich vermenigvuldigen... omdat de concurrentie een kopje kleiner is en een enkel antibiotica. Verhaal. Je ontleedt in je boek helemaal de verschillende factoren die ertoe leiden... dat we misschien over een aantal jaren uh, de, de tegen een keelontsteking... geen antibiotica meer kunnen slikken. Uh, een van de factoren is de rol die de veehouderij uh, speelt... Uh, bij het ontwikkelen van resistentie tegen antibiotica. Uh, je, je beschrijft ook een tip die je daarover kreeg... En dat is weer een mooi inkijkje in ja, hoe de wereld van die tipgevers dan, dan werkt. Op uh, 9 maart 2010 sprak het NOS Radio 1-journaal... met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Diergeneeskunde... Ludo Heddenbrekers. Het ging over het voorstel van toenmalig minister Verburg... om het gebruik van antibiotica in de veehouderij... want dat wordt daar nogal eens gebruikt, in te dammen. Even luisteren naar Heddenbrekers. Dierenartsen moeten veel minder van dat spul gaan gebruiken in de veehouderij. Maar ze mogen die medicijnen en antibiotica nog steeds wel blijven verkopen. Dat heeft minister van Burg besloten. De Tweede Kamer had kritiek op het overmatig gebruik van antibiotica door dierenartsen. Ludo Hellebergers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Diergeneeskunde. De belangenbehartiger van de dierenartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat dit wel een oplossing is waarmee u blij bent. Nou, we zijn vooral blij met het feit dat... Dat ook Berenschot heeft uh, aangegeven, dat, dat rapport wat de minister heeft laten maken, dat ook Berenschot heeft aangegeven dat eenzijdig ontkoppelen van dat voorschrijven en dat leveren, dat dat niet gaat leiden tot antibiotica-reductie en dat er andere maatregelen noodzakelijk zijn. Nee, omdat dat veel te veel problemen met de handhaving en administratie geeft, hè? Ja, en dat het daarboven gewoon als enkelstandige maatregel gewoon niet werkt. Dat staat ook letterlijk zo in dat rapport. Ja, Lara Rens was dat in gesprek met Ludo Herdebrekers. En in je boek beschrijf je dat terwijl dit interview wordt uitgezonden op Radio 1, de telefoon op de redactie gaat. Ja, en daar een, een, kwam een, een woedende meneer aan de telefoon, die zich niet voorstelde. En die zij woorden als... Jullie hebben geen idee, hoe het is allemaal veel erger... en je laat je in de maling nemen. Nou, zo'n soort tekst. Dan moet je je voorstellen dat uh, die ochtenduitzending... van zes tot half tien van het Radio 1 Journaal... Die, die wordt door de redactie natuurlijk voorbereid. Maar er is altijd een uur, anderhalf uur... moet nog gevuld worden door mensen die s'morgens om vier uur beginnen... en die de kranten gaan lezen en denken van... dit is een, een, een mooi gesprek nog voor de Radio 1 Journaal. En die bellen dan al mensen uit bed. Dus het is een hele drukke, stressvolle tijd daar, tijdens die uitzending. Dus de kans dat iemand die niet heel duidelijk is... in wat hij wil en wat hij zegt, uh, dat de horen erop wordt gegooid... is enorm groot. Mijn collega Geke Jonker zat daar ja. en die had het gevoel van... dat moet ik niet doen, blijkbaar. Die gaf mijn nummer. aan de praat. Nou, die gaf mijn nummer, Zij bel mijn collega, die weet er alles van, klaar. En toen belde deze anonieme meneer jou? Die belde volgens een uurtje later. En wat later, had hij melden? Nou, hij begon op dezelfde manier... En hij gebruikte woorden waaraan ik kon merken dat hij, dat hij wist waarover hij het had. Omdat het ja, eigenlijk jargon was wat ik zelf net geleerd had. En um, hij ging iets voorlezen. En dat was een uiterst um, onheilspellende tekst. Hij wilde niet zeggen wat hij voorlas, Hij wilde niet zeggen wie die was. En wat was er onheilspellend aan die tekst? Uh, hij, hij vertelde dat... Um, op dat moment ongeveer drie kwart van alle kip in Nederland... besmet was met een uh, uh, bacterie die nogal uh, resistent is voor heel veel antibiotica. En uh, de vraag werd opgeworpen onder het kopje vertrouwelijk... of dat een volksgezondheidsprobleem uh, kon kip. opleveren. Kip. Het uh, uh, veel gegeten stukje vlees. En um, nou ja, dat is natuurlijk wel een, een ding. Je hebt uh, Daar is de voedselveiligheid, de volksgezondheid... en enorme economische belangen van de kippenindustrie... Dus ik dacht dat is wel heel spannend. Wilde met hem afspreken, wilde dat stuk zien. Uh, Zij kan je met mailen. Uh, mag ik het komen lezen aan een, in een wegrestaurant een anoniem hoekje? Maar allemaal niet langer. Parkeergarages was. Uh, Alles wat ik kon verzinnen, zei Buttergate. ik heb, dat, dat vond ik eigenlijk tamelijk bij de hand. Ik zei tegen me: Ik open nu een, een, een, een Gmail-adres. Dit is de gebruikersnaam. Dat is het wachtwoord. Uh, daar kan jij in, daar kan ik in. Uh, stuur me een mail. Maar verzend hem niet. Tik een mailtje en laat hem gewoon staan. En verzend hem niet, dan kan ik hem lezen. Ik zet op dezelfde manier een antwoordronde. Zo kunnen we met elkaar communiceren zonder dat iemand het merkt. Ik He vind die... het wel een spannende manier van werken wat jij allemaal meemaakt. Nou, dat vond ik ook. Ik heb drie keer een mail daarin gezet. Maar ik heb nooit antwoord gehad. En uh, ja, ik zat dus met een geweldig verhaal. Want ik, ik dacht, dit is niet verzonnen, dat kan niet. Uh, en ik dacht, uh, en hoe nu verder? En dan moet je het checken. Ja, dus ik ben in eerste instantie gaan uh, uitzoeken uh, in wetenschappelijke publicaties... wie allemaal over deze bacterie publiceerde. En die mensen ben ik uh, allemaal gaan bellen. En op één na kende ik er nog geen één van. Um, en uh, die kwamen allemaal uh, met één naam uh, van een bepaalde onderzoekster... die ik niet kende. Als een soort uh, chef... Uh, EBL. ja. Bij het RIVM. En um, ja, ik zat natuurlijk een beetje met. Ik bang was dat als ik het RIVM zou bellen. dat ik het niet zou krijgen. Nou, om het lang vooral kort te maken. Na een, een ja, dag hoe of, heb je het gekregen een, uiteindelijk? Na een dag of drie, vier heb ik iemand gevonden. die eindelijk mij kon zeggen waarover het ging. En uh, dat was een notitie aan de beide ministers uh, van landbouw en volksgezondheid over dit probleem. En het grappige was, die was op de vrijdag daarvoor, dus we spreken ik geloof 5 maart 2010, geschreven. En op dat moment was ik met mijn collega Rob Koster bezig met dat verhaal over die dierenarts en de antibioticavermindering. En over uh, het feit dat dierenartsen gewoon ook apotheker mogen blijven in Nederland. Nou, en die twee verhalen zonden wij uit in dat weekend op zaterdag en maandag of zo, ik weet niet meer precies wanneer. En in Den Haag, we waren die middag gebeld door de beide ministeries uit Den Haag... om ons te vragen, wat gaan jullie eigenlijk melden dit weekend? En dat was natuurlijk... Ja, ongebruikelijk. Maar wij wisten niet waarom, want we waren twee heel brave onderwerpen. Misschien omdat ze dachten dat jullie deze geheime notitie al hadden. Dat dachten zij waarschijnlijk wel. En dankzij die uh, onterechte gedachten hebben ze ons wat spoor gezet daarvan. En dat is de ja, wel heel beruchte ASBL-affaire geworden. Ja, en die we toen, uh, nou, de, we zagen die notitie en realiseerden ons ook dat uh, dat de toonzetting van dit onderwerp wel heel belangrijk zou worden, omdat er ontzettend veel kip wordt gegeten in Nederland en je niet wil dat mensen allemaal uh, zich een stuipschrikken. Dus daar um, hebben we een zorgvuldig onderwerp over gemaakt... waarin Roel Coutinho uh, twee het keer vrolijk vertelde... de baas van het EVM van het Centrum voor Infectieziektebestrijding... Um, heel vrolijk vertelde dat hij erg gek op kip was. En is Ik nog kan me herinneren wacht, dat je en... rustig uh, gegilde kip mocht eten... Ja. maar dat er wel wat gedaan moest worden aan al die antibiotica in de Precies, landbouw. dat zei hij. En, um... Gebeurt dat nou trouwens? Minister Schippers heeft begin juli een brief naar de Kamer gestuurd... Ja, nou, het, het, Pakt de regering dit het, nu het aan? geregistreerde gebruik van antibiotica is gehalveerd. Um, in, in, Nederland, in de laatste veeteelt, in de landbouw? In de veeteelt, ja, zeker. Um, uh, dat lijkt enorm veel. Dat is ook wel echt een, echt een daling. Dat zijn de verkoopcijfers van de industrie. Um, dus illegale antibiotica komt er niet in voor. Die wordt zeker in de kipindustrie veel gebruikt. Hoeveel, dat is niet duidelijk. Maar als de partijen in beslag worden genomen, gaat het om 3,5 ton, 2 ton, 1 ton. Dus dan gaat het altijd om heel veel. En er wordt in totaal legaal uh, iets van 30 ton gebruikt. Dus het uh, gaat om substantiële hoeveelheden illegaal. Hoe het voor andere dieren is, is nog minder bekend. Hm. En er is wel een, een beetje een verschuiving opgetreden. Um, uh, ene antibioticum moet je veel meer van geven dan het andere. Dus de ene kilo-antibiotica is niet de andere... Als het een product is wat je in een lichte dosering geeft... kan je er veel meer dieren mee behandelen dan met een product waar je veel van moet geven. En je ziet wel een verschuiving naar die uh, zeg maar, uh, uh, producten waar je weinig van nodig hebt. Dus daar, die cijfers zeggen niet alles. En binnen de, uh, de boeren is er enorm veel. Er zijn boeren die amper antibiotica gebruiken, die ze heel goed doen. En er zijn er die vijf keer zoveel als gemiddeld gebruiken, die er met de pet naar gooien. Maar er zit wel een soort positieve ontwikkeling. Er is een positieve ontwikkeling aan de gang. Nu gaan we even over iets, op iets anders, want het komt niet allemaal uit de, de kipteelt en de varkensbouw uh, en uh, hoe dat allemaal heet. Uh, het gaat voor een deel ook over hygiëne in ziekenhuizen die soms de wensen overlaat. En bij personeel en, en bij patiënten trouwens. We gaan even luisteren naar een fragment uit een instructiefilm van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan de Rijn. Handen wassen. Je handen moeten worden gewassen als deze zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen en na een toiletbezoek. De kraan zet je aan met een voet- of elleboogbediening. Maak je handen nat met water uit een flink stromende kraan. Pomp een laagje vloeibare zeep uit de dispenser op je handen... zonder het tuitje van de dispenser aan te raken. Wrijf je handen vervolgens 10 seconden lang goed over elkaar. Vergeet je vingertoppen, nagelriemen, duimen, polsen... en het gebied tussen je vingers niet. Spoel je handen goed af met water uit een flink stromende kraan. Let op dat het water van bovenaf naar je vingertoppen stroomt. Sla overtollig water van je handen af in de wasbak. Zet de kraan uit met de voet- of elleboogbediening. Droog je handen goed af met een disposable handdoek. Gooi de gebruikte handdoek in de daarvoor bestemde container. Je handen zijn nu goed gereinigd. Hebben Rinker van den Brink, gezondheidsredacteur van de NOS... en gast bij in de Pels deze zaterdagmiddag in Argos... Uh, al, al jouw bestudering van al die bacteriën... He, heeft dat al tot een verandering van jouw levensstijl geleid? Uh, een beetje wel, ja. Ik ben wel meer gaan opletten op het goed wassen van mijn handen. Als ik kook op hygiëne in de keuken. Dus gewoon meer uh, keukenmateriaal gebruiken. Telkens een ander mes pakken, zeg maar. En ik ben ook wel anders gaan inkopen. Meer biologisch vlees... Uh, hoewel ook daar resistente bacteriën zitten, maar meestal wat minder. Ja, tauge dat is in Duitsland gebleken. kan Precies. ook levensgevaarlijk zijn. Absoluut. You don't know. Dus, maar het is wel zo dat ik er een beetje door besmet ben geraakt... <laughs> waarmee ik bezig ben, ja. Waarom vraag ik me al dit hele gesprek af... ontwikkelt de farmaceutische industrie geen nieuw soort, sterker soort antibiotica... Waardoor we al die infecties wel aankunnen? Nou, omdat er niet zoveel geld mee te verdienen is. Hè. Waarom niet? Is het enige antwoord. Het lijkt een enorme afzetmarkt. Ja, maar altijd heel kort. Kijk, um, als iemand. Je geneest er te snel van. Ja, het, het, het middel lost het probleem op. Als een bacterie gevoelig is voor een uh, antibioticum, dan is na een week uh, de infectie voorbij. Of na vijf dagen, of als het is ergens twee weken. Maar dat is het dan ook. En dan heb je nog een beetje gebruik van antibiotica rond grote, uh, hele grote operaties. Dus knie- en heupoperaties en transplantaties. En dan krijg je preventief antibiotica... om te voorkomen dat er on infecties ontstaan. Maar dat is het. Terwijl um, een bloeddrukverlager. Uh, je krijgt op je 43ste een te hoge bloeddruk. en de, de eerstkomende 40 jaar slik je die. 365 dagen per jaar. En daar komt het grote geld mee binnen... met al die middelen voor chronische uh, ziekte... Diabetes, uh, medicatie enzovoort, enzovoort. Antibiotica gebruik je kort en die zijn relatief goedkoop. Denken ze zo cynisch bij de farmaceutische industrie? Dat kan ik bijna niet geloven. Nou ja, toch wel. Er zijn maar een paar farmaceuten die nog... Uh, werken aan antibiotica research and development. En die zeggen ook, ik heb met een heel belangrijke daarvan... John Rex, de, het hoofdonderzoek infectieziekten van AstraZeneca. Dat is één van die bedrijven ja. die het nog doet. En die zeggen met zoveel woorden van, dat ze wel eh, het als hun verantwoordelijkheid voelen... om aan uh, infectieziektenonderzoek te doen en antibiotica te proberen te ontwikkelen. Um, maar dat ze wel uh, hun aandeelhouders gewoon uh, rendement moeten bieden... Hmm. En dat, uh, dat op, staat op gespannen voet met elkaar. Want als er nu hè, tegen die Oksa 48-achtige uh, resistentiemechanismen... Hè, die ons nu steeds meer parten gaan spelen. Mm. En dat zijn nou nog aantallen die je gewoon kan tellen. Er zijn er honderd per jaar of zo in Nederland... Maar in andere landen zijn het tientallen procenten al in ziekenhuizen van de bacteriën die dat bij zich hebben. Als daar nu een middel tegen op de markt zou komen, een nieuw antibioticum. dan gaat er vanuit de WHO een brandbrief uit aan alle artsen in de wereld: leg het achteraan in je kast en doe hem goed op slot. en gebruik het alleen in geval je patiënt er anders aan onderdoor gaat. Hoe lang om... hebben we de huidige antibiotica nog? Durf jij een voorspelling te doen van in welk jaar beginnen de problemen? Nou, die beginnen nu al in allerlei landen... maar ik zal zelf niet een voorspelling doen... maar de artsen en microbiologen die ik heb gesproken... dat varieert tussen de 15 en 25, 30 jaar... dat zij serieuze problemen verwachten als er niet iets verandert. En daarom zijn er dus initiatieven om de farmaceutische industrie te subsidiëren... terwijl ze tegelijk uh, miljarden te maken... Om, uh, om ze zover te krijgen nieuwe om middelen. Ze zover te, te krijgen, nieuwe middelen. En als dat niet lukt, dan, dan, dan kun je over 15 of 30, 30 jaar aan tamelijk eenvoudige dingen als een keelontsteking gewoon weer doodgaan. Ja, uh, Margaret Chan, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zei vorig jaar op een congres in Denemarken hierover um, dat we niet naar het pre-antibiotica tijdperk. Uh, terugdreigen te keren, maar naar het post-antibiotica-tijdperk gaan... en dat dat het einde van de moderne geneeskunde zal zijn... omdat je geen te vroeg geboren baby's meer in leven kan houden... geen knieën, heupen meer kan opereren, enzovoort. Het hoort al handenbas en niet te veel antibiotica voorschrijven... de artsen onder u die nu luisteren. Rinke, je werkt voor de NOS, voor NOS Journaal... NOS Radio 1-journaal ook en uh, voor, de, voor de website en alles. Hè. Um, de impact van vooral het 8-uur-journaal is gigantisch. Geen enkel medium in Nederland heeft die uh, lode last op zijn schouders van dat je geen fouten mag maken. Hoe, hoe vaak wordt iets gecheckt als jij met een scoop aankomt? Um, bedoel je door mij of door anderen? Nou, door de hele redactie, ja. Uh... Voordat ik zelf met, met zo'n verhaal als bijvoorbeeld dat Maastad kom... zorg ik dat ik daar wel, wel drie, vier bronnen voor heb... die dat uh, echt één op één bevestigen. En uh, dan wordt er heel veel vertrouwen in mij gesteld. Het is niet zo dat er dan nog een uh, fact redactie uh, overheen gaat. En um, zo'n verhaal als dit meld ik uh, van tevoren uh, bij de hoofdredactie... omdat ik me realiseer uh, dat het nieuws grote gevolgen heeft voor het ziekenhuis... En uh, ik heb toen uh, verteld wat ik wist. En uh, dat is vrij uh, snel, of eigenlijk meteen besloten, dat gaan we uitzenden. Dus ik krijg um, heel veel vertrouwen hier. En uh, ik, heb daar, ik heb in dat Maastad, in dat hele dossier, heb ik één uh, fout gemaakt. Die heb ik meteen hersteld. Dat was een heel veel fout. Kijk, ik kwam met dat ziekenhuis, ik stuurde die op 30 uh, mei, acht vragen. S'avonds, en ik kreeg daar antwoorden op en vier van de antwoorden waren gelogen. Dat wist ik 100 zeker omdat ik drie, vier ja. bronnen had... die iets anders zeiden en allemaal hetzelfde. Die heb ik teruggemaild. Ja. Toen heb ik heb gezegd, nou, ik hoor dit en dit van verschillende bronnen. Ja. Jullie zeggen dat, leg het verschil uit. En toen werden die antwoorden die ze aanvankelijk gaven gewoon bijgesteld naar de werkelijke antwoorden. Vanaf dat moment zaten we, het Maastad ziekenhuis en ik... Um, in een, in een loopgraven oorlog. oorlog. Want jij weet, net als ik, um, voorlichters mogen zeggen, daar geef ik geen antwoord op. Ik kan er niks over zeggen. Ik Lige wil er niks over zeggen, maar, maar liegen mag niet. En op het moment dat ze die uh, erecode zeg maar doorbreken, echt keihard En Wat liegen. was de fout die jij moest rechtzetten? Ik heb, um, uh, ik schrok dat dit gebeurde in het Maasstadziekenhuis, omdat die een van de drie brandwondencentra in Nederland zijn. Als je een brandwonde overleeft, is er het risico op overlijden, infecties van die brandwonden. Um, dus dat zou heel ernstig zijn. En ik ik kreeg een document toegespeeld waaruit bleek dat de eerste patiënt... die in Amsterdam opdook, zeg maar de eerste waarvan we wisten... dat hij toch besmet was geraakt op de infectie, dacht ik te lezen... op de brandwondencentrum dat, klopt dat klopte niet. En, en in welke geval recht, zet je dat recht op de internetsite of zo? Uh, ja, dat was alleen op de internetsite gelukkig verschenen. Dus dat heb ik ook alleen daar recht gezet. Maar dat moet je wel doen. Met een nieuw bericht heb ik gewoon gemaakt. Het dat ziekenhuis ligt niet. Een bizar bericht, maar ik heb het wel gedaan. Dat was de kop, boven Ja, iets dergelijks. Het spreekt wel waarheid, ik weet niet, niet. precies hoe ik het had geformuleerd. Anders dan al die weken en maanden nou ja, daarvoor denk je er dan bij. Ja. We zitten hier op, uh, in de studio op, op de redactie van de NOS. En als de luisteraar kon kijken, een gigantisch soort vliegtuiggehal... waar door de week, het is nu zaterdag, uh, honderden journalisten... Uh, heel ijverig met het nieuws bezig zijn, maar echt met het nieuws. Hoe, hoeveel mensen heeft die organisatie in dienst zoals jij die, die echt met zo'n thema... Die onderzoek doen naar bijvoorbeeld gezondheidszorg? Uh, Wij hebben zeven thema's benoemd. En daar zijn we met uh, ongeveer, even kijken, uh, een kleine tien mensen, geloof ik, negen mensen mee bezig. Dat zijn dus portefeuilles onderwijs, uh, wonen en wijken, uh, integratie, um, uh, uh, volksgezondheid. Nou, ik vergeet er een paar. Laten we even. Die laten we zitten om de tijd. En, en, en word je dan niet werken voor op dezelfde manier? Je, ja, moet moet werken buiten het, de het rooster. Um, onze taak is uh, zorgen dat je uh, niet belangrijke dingen die agendamatig naar ons toe komen. Bijvoorbeeld, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen komt uh, uh, volgend jaar met een rapport dat we eigenlijk met de helft minder ziekenhuizen toe kunnen. Nou, dat moeten we niet missen. Dat moet de Volksgezondheidsredacteur wel weten. Maar de voornaamste opdracht is met eigen verhalen komen en, en uh, dus het nieuws zoeken. En, en publiceren. En is het niet moeilijk voor zo'n organisatie als de NOS... om die balans te vinden tussen de actualiteit volgen... en lange termijn onderzoek doen? Nou ja, dat, dat, dat is wel eens lastig. Laat ik zeggen, op twee manieren. Als ik met iets een groot, ingewikkeld onderwerp bezig zijn, dat dus ben... dat er toch zich heel veel kleinere gezondheidsonderwerpen voordoen... waar mijn mening over wordt gevraagd... of waar we ook iets mee moeten. Maar eigenlijk is dat... Wel te combineren. En, en, ja, er is wel zo'n dag dat je denkt, ik word gek. Maar dat, uh, ik denk dat dat uh, in andere... Uh, Takken van journalistiek uh, ook zo heel is, vaak ja, voorkomt. Dus dat, dat is uh, niet... Uh, uh, een groot probleem. Nee, en ik krijg daar, um, en, en mijn collega's ook... we krijgen daar echt veel ruimte voor. Kijk, dit boek um, is natuurlijk niet des NOS eigenlijk. Hè? Dat, uh, de verdieping die we aanbrengen in zo'n onderwerp... Die, die, nou, dat past wel. Als we denken dat het een onderwerp groot is... dat we dat goed gaan volgen. Maar dat ik er een boek over ga schrijven... dat heb ik natuurlijk zelf gedaan. Maar de NOS heeft mij daar wel voor... Die ruimte geboden. En er wordt nooit tegen je gezegd: drinken, ga eens wat sneller achter het nieuws aan, laat dat lange termijn onderzoek even. Er wordt wel eens gezegd van: um, kun je dat onderwerp waar je nu mee bezig bent, maar waar je nog twee weken aan moet werken, nu stilleggen en uh, vandaag proberen iets te maken over uh, nou, de oudere zorg, want uh, het loopt de spuigaten uit. Maar die ruimte heb ik wel degelijk gekregen. Ik ben voor dit boek veel op reis geweest. En je hoeft niet opeens achter de 4A aan, of ik noem maar. Nee, nee. Nee, en er, er, er wordt wel nagedacht over een, een uh, manier waarop... Uh, kijk, al die, die, die specialisten, zoals wij ze noemen... dat zijn over, overwegend uh, wat oudere, ervaren journalisten. Dus er is wel eens behoefte aan dat die als zoiets als die Vira-affaire uh, ontstaat... om daar uh, gebruik van te maken. En, uh, we, we zijn, as we speak aan het zoeken naar manieren waarop we die, die flexibiliteit kunnen vergroten. Dat, wij willen dat ook. Maar goed, daar, daar is, ja, het is een, soms lastig om iets uit je handen te laten vallen... waarvan je denkt, dit wordt een prachtverhaal. Maar goed, nog eens, die ruimte heb ik daarvoor gekregen. En ik ja. moet ook zeggen, dat wil ik toch wel heel graag even noemen... Um, de beide prachtfondsen, het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten... en het Fonds Pascal de Kroos, het uh, Vlauws, fonds in Vlauwsfonds. Vlaanderen... Ja. die hebben dat boek uh, met een behoorlijk bedrag gesteund... En um, ja, dat is toch wel iets waar wij in Nederland voor de onderzoeksjournalistiek ontzettend blij mee mogen zijn. Dat we die twee fondsen hebben waar we een beroep op kunnen doen. Omdat anders, ja, ik had het anders gewoon niet kunnen doen. Ik had niet uit eigen zak naar, naar Zweden, Denemarken, dat Duitsland, heb je Frankrijk, Engeland. Dan weet ik waar we allemaal naartoe kunnen reizen. Um, en dan maar hopen dat het uit de verkoop van het boek terugkomt. Het loopt goed, maar daar, ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat je die bedoelt. fondsen zijn onmisbaar. Gelukkig zijn ze nog, je weet het nooit zeker. Het einde van de antibiotica, zo heet het boek van Rinke van der Brink. Um, dank je, Rinke. Volgende week uh, zijn we er weer met Luissen in de Pels... dan met NSC-verslaggevers Esther Rosenberg en Tom Kreling... die onder meer onderzoek deden naar de dreigende ondergang van de SNS-bank. En ik ben behoorlijk geschrokken van je boek. Dus even kijken, even, even opzommen nog. Altijd handen wassen. Duur, altijd handen wassen. Duurzaam eten. Um, um, maar dan moet ik wel bij zeggen, vooral artsen en verpleegkundigen... moeten altijd handen wassen. Want dat zijn degenen die, die, die bacteriën uh, snel kunnen verspreiden nee, in een niet, ziekenhuis. Niet te snel drammen van ik wil antibiotica voor Zeker. mijn kind. Want dan en door, helemaal niet als het alleen maar verkoud is, want dan, dan helpt existent. het gewoon niet. Dan zijn het virale infecties. En dat is, zijn wel problemen dat artsen nog steeds... Um, of uit de onwetendheid of omdat ze denken, dan ben ik van het gezeur af... Ik denk vooral dat laatste assertieve ouders. die eisen dat ze antibiotica krijgen. omdat een kind verkoud is. Dus maar het helpt gewoon geen zier. En niet op vakantie naar India. Hè? Het is afgelopen. Nee. Dankjewel, Rinke. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het Binnenhof.